Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De extreme hitte in Canada blijft voor problemen zorgen. In het zuidwesten en midden van Canada is het al dagen extreem heet en dat leidt tot bosbranden. Die gaan nu te keer in het dorp Litten. Alle 250 inwoners zijn geëvacueerd. De brandweer in Litten was kansloos, want ze hebben maar één brandweerwagen, zegt deze verslaggever. They tell us that... Het had gewoon één voertuig, maar het had nooit een kans. Dit is zo snel. De burgemeester houdt er rekening mee dat het hele dorp wordt verwoest. De vrouw die een valpartij veroorzaakte in de Tour de France wordt niet vervolgd. De vrouw zit sinds gisteren in een cel. Maar de Tourorganisatie vindt dat de zaak genoeg aandacht heeft gehad en trekt de aanklacht tegen haar in. Zaterdag struikelde ze ongeveer het hele peloton over elkaar heen, omdat de vrouw een kartonnen bordje omhoog hield. De sportief directeur van Jumbo Visma kon niet geloven wat hij zag. Ze staan allemaal dronken hier uh, langs de kant. Ja, zo'n vrouw die, of uh, man, ik weet die eigenlijk niet eens. Die, uh... Die staat met de rug naar de, naar de renners toe. Maar ja, goed, dus staan er staan ook geen hekken of iets of wat dan ook. Ze staan gewoon midden op de weg. Dus ja, ja, het is gewoon eigenlijk gewoon belachelijk dat dit, uh, dat dit anno 2021 nog steeds kan. Hè. De vrouw schaamt zich er zelf helemaal kapot voor, zegt ze via haar advocaat. Ook is ze bang geworden van alle haat die ze online over de heen krijgt. In Woerden in Utrecht is afgelopen maandag een jongen van 14 in een park zwaar mishandeld door schoolgenoten. Hij ligt in het ziekenhuis. Op de school waar hij zit zijn drie leerlingen geschorst. Volgens de school was deze vechtpartij voorbereid. Zo'n twintig leerlingen hebben ervan geweten en zagen het aankomen. Maar niemand heeft de schoolleiding gewaarschuwd. Er ging vandaag een hoop mis met de QR-codes in de Corona check app Op Schiphol konden mensen niet op reis omdat hun code niet scanbaar was. En ook de mensen die hersteld zijn van corona en daarvan hun bewijs wilden downloaden... kregen een foutmelding. Dat zou trouwens nu opgelost moeten zijn. Bij Esther in Rotterdam heeft zich iets bijzonders afgespeeld. Een hoogzwangere poes liep s'avonds haar huis in, nestelde zich op de bank en beviel daar van twee kittens. Esther twitterde over de geboorte en kreeg daar tips over wat ze moest doen om het de moederpoes makkelijk te maken. Die is trouwens niet gechipt en de eigenaar heeft zich nog niet gemeld.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 is eraf. Crashing Bats, die hebben iets met Von Vee te maken. Maar dat ga ik je nu niet uh, verklappen, maar ze hebben er iets mee te maken. Uh, maar dat zal je terzijde tijd uh, gaan horen, hoe dat uh, precies zit. Uh, dit is een nieuwe single uh, en het nummer dat heet uh, Suits. Uh, straks gaan we natuurlijk uh, Adrian Kraft de uh, Andermaal nog een keer horen, de laatste keer. En daar zit uh, bijvoorbeeld ook uh, de single waarmee we uh, de laatste weken... Uh, dit ook op het lijstje hebben gezet. Namelijk Drunk. Klinkt nu ook als een dronken man. Want ik uh, maak uh, geen volledige Nederlandse zinnen. Dus uh, ik word weer uh, hopeloos zenuwachtig uh, hiervan. Nee, uh, Drunk is een van uh, de nummers uh, die we de laatste weken hier hebben gespeeld. Vanaf het moment uh, dat hij eigenlijk is uitgebracht. Maar uh, zo dadelijk ga je de akoestische versie horen. Dus dat uh, straks... En uh, een, ja, eigenlijk een, uh, een vingerwijzing naar volgende week. Want afgelopen week hebben ze de boel moeten cancelen. Uh, omdat uh, de frontman, Robin Den Drijver... Die, uh, die, uh, ja, die had iets, uh, van, uh, uh, uh, iets van klachten. En uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen. Negatief, hooikoorts, niks bijzonders. Maar daarmee uh, verviel wel het live optreden van de uh, Arters uh, bij ons in de studio. Volgende week zijn ze er wel. Tenminste, dat ga ik dan maar wel vanuit dat, dat ze volgende week hier zijn. En anders dan uh, wordt het uh, pas ergens in het najaar van uh, 2021. De single die ze hebben uitgebracht, want uh, die hoort bij een tweede album. En over dat tweede album, daar gaan we het volgende week uitgebreid hebben met de band. Uh, die hebben ze al vooruit uh, gestuurd. En dat is dit nummer, dat heet Window. in de verste verte niet van het nummer wat ze vorig jaar hebben uitgebracht. Uh, Something with Oceans. Is trouwens uh, wel een van uh, de mooiste nummers van 2020. Maar dit terzijde. Uh, dit is totaal andere werk. Het nummer dat heet uh, Window. En volgende week uh, zullen we ze hier uh, gaan horen en beluisteren en dan zal het... Uh enigszins geciviliseerder gaan klinken... want uh, de ruiten moeten nog wel in de sponningen blijven zitten... en anders dan hebben we ruzie met de buren... En of uh, misschien met een actiegroep uh, genaamd Rust bij de Kust. Die zijn ergens handelspoedroep opgericht, maar uh, we, we moeten opletten dat we dat niet te veel herrie maken in dat opzicht. Uh, wat zeker niet het geval zal zijn met de man die nu tegenover uh, mij zit... en uh, dat is Adrian Kraft, uh, want ja, er staan nog uh, twee nummers uh, open... en de ene van is Drunk... Yes. En we ga je die brengen als laatste of als eerste ik, van dit? Ik ga hem als eerste brengen. Ja. Oké. Okay, nou ja. uh. En het nummer daarna uh, is Rolling Every Minute. Rolling Every Minute. Ja. Oké. Okay. En we beginnen met Drunk. Helemaal goed. Oké. Okay. One for me and two for the ones in the back. Maybe. On the floor I got a test am on my clap clap rap Take another step step back I meet with Peter Pan We make a lot of I am too drunk up. Oh. oh oh I am too drunk up. Oh. oh oh Drink with me tonight To the morning light the sun will rise and we're still excited come drink with me tonight till the morning light till the sun will rise and we're still excited oh we oh. were like a little love taking so much lovely uh,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 The sun will rise we're still excited come me the morning light the sun will rise and we're still excited versie van uh, Drunk um, ja, ik, uh, ik vergelijk je toch een klein beetje met die stem van die man... die ooit met Crash That Dummies in uh, de jaren negentig... Hitte. Oh, oh ja, want vorig jaar over de telefoon zei je, dat doet ja, me dat iets denken. Doet me, ja. En nou weet ik nu? het zeker. Dus en dat was hem. Dat was hem. Maar oh. ik ben even de naam van die man kwijt. Ja, met dus met wat je bedoelt. er zal zo direct wel iemand gaan appen en zeggen, koper, dit is hem. Ja. Maar goed, uh, ik, ik heb nu niet even alles uh, even op een rijtje dat ik dat eventjes kan zeggen. Maar goed, ja. uh, dat, dat is hem. Dat was hem dus, ja. Dat was hem. Daar uh, deed het uh, mij een beetje aan denken. En uh, ik denk, ja... Uh, duidelijk ja. uh, uh, drunk is denk ik Waar gaat het over is het iets, uh, ja wat gaat het over over de, over de gewoon een, een, een lekkere uh, over lol maken uh, over gewoon doorgaan over niet zoveel uh, nonsens ik bedoel, uh, ja. ik schrijf veel serieuze liedjes en soms moet je ook gewoon een beetje luchtig blijven dus ja, dat is ja. een van mijn luchtige liedjes uh, En de ja. volgende is ook vrij luchtig maar meer wat cynisch dus die heb ik ook nog dus, ja oké okay. nou rolling every minute kan ik ja tuurlijk yes. tuur. ga je van Hand. Even I love my baby till I die Need to be free to stay the nicest guy Sometimes I don't come home It's not that I don't want to go Sometimes I can't come home It's not that I don't want to go Roll, rolling every minute Rolling every minute roll. Rolling every minute roll. Rolling every minute Make no excuses for the way I roll I'm glaring straight to my baby and all oh. But when I'm with you, give it to the max Sometimes I need a day or two to rest But sometimes I can't come home It's not that I don't wanna go, but sometimes I can't come home. It's not that I don't wanna go, roll, rolling every minute. go under yonder is where I will stay fine I need to trust from my loved ones and honor them with respect if it looks like I'm only rolling honey I always roll back sometimes I can't come home it's not that I don't wanna go home. Sometimes I can't come home. It's not that I don't want to go. Ah, wat is hier mooi. Wat is hij heel erg mooi. Ja, zie, zit, zit er zit duidelijk een cynische ondertoon in, heerlijk uh, gezegd. Hè? Maar goed, uh, <laughs> ik, ik denk uh, aan iemand die het uh, zo het leven neemt uh, zoals het is. en. Yeah. Ja. Dat, uh, dat wordt niet altijd op prijs gesteld, denk ik. Precies. Dat is wat ik er een beetje uit haal. Goed, uh, we gaan uh, zo dadelijk nog even met Edrien uh, uh, verder praten. Maar we komen ook nog bij ook een nummer... die ik zelf ook heel erg fijn vond van 2020. En dat is dit nummer. Het is Metal Lake. Dat nummer dat heet Blood Cross At the home taking it in. dat ik uh, de heer Bond aan de telefoon zou hebben. Maar wat gebeurt er? Een voicemail. En dit was uh, nog uh, in de tijd uh, dat uh, we dat met the line deden... met uh, What a Nice Surprise... Ik heb inmiddels zover een collega hier binnen deze buurredelen gekregen. Kijk, kijk, daar gaat hij over hoor. Hoppatee, dan gaan we. Hup, hup. Want zo snel moet het dan gaan. En dan heb ik hem ook meteen aan de telefoon. Tenminste, dat hoop ik dan. Nog niet. Dan moet ik hem weer even terugnemen. Ja, dat gaat weer heel erg fijn. Ja, leuk. Dit is dus echt lokale radio op en top. Dan moet hij dus nu overgaan. Uh, ja... Dit is, dit is echt, dit is echt leuk. Ja, ik, ik, ik probeer hem. <laughs> ja, ik heb, ik heb hier, ja, ik heb hier iemand aan de telefoon. Maar nou is het nog zaken dat ik hem dus nog op de tafel ga krijgen. Dat, dat ga ik dus nu doen. Dat is heel leuk. Dit is heel leuk. Heb ik hem nu? Paul, ja, ben je daar? Ja. Hey, wat goed jou. Ja, ik denk ik ga me even fijn, draaien Even eventjes deze van Dandelion de met What A Nice Surprise. Ja, ja leuk. Ja, ja, ja. ja, en ik zit te zweten, krijg ik een voicemail en dan moet ik ja, nee, staande uitzetten. Want ik, ik heb mijn telefoon in mijn hand ja. en ik, ik, ik hoor jou eens op de radio zeggen ik krijg een voicemail. Ik zeg ik kan, ik heb hem hier in ik ja, gelijk terug. Ja, het, het was een beetje een compleet uh, Radio Bergeiken gehad uh, net eventjes. Maar goed, uh, dat uh, hebben we nu achter uh, ons uh, gelaten. <laughs> ja, dat krijg je als, je als de telefoon staande de uitzending uh, gaat. En ik was nog niet helemaal klaar met je, Paul. Uh, want uh, met het uh, verhaal van Dandelion had ik op uh, dinsdagmorgen... want dat heb ik ook een uh, radioprogramma. Ja. Samen met uh, de heren Stuy Loogman en Paardenkoper. En ik heb uh, Dandelion weten te slijten aan Loogman. Dus, uh, oh, dus hey, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is. Ja, weet je, dat, uh, ja, Ger is uh, in het grijze verleden. is hij platenplugger geweest. En, uh, mm -hmm. en uh, hij is ook uh, nog een beetje uh, de eerste sidekick van Nederland geweest uh, bij Tom Mulder. Dus die weet alles ja. van muziek af. Tenminste uh, niet zoveel als uh, Leo Blokhuis, maar wel een hoop. En uh, wij hadden het op een gegeven moment over Crosby, Stills Nash. Ik zeg nou Ger, uh, dan hebben we daar een Nederlandse variant van... en toen heb ik uh, Dandelion laten horen. Nou, toen zei hij van, dit is zeer uh, uh, goed... Ja. Dat is vet. Ja, dus... Dank je. Ja, ja zo, zo probeer ik het materiaal aan de man te brengen hier binnen de studio. Maar goed. Uh, ja, ja. Ik, ik ben blij dat, je, dat ik je aan de telefoon heb. Even hey, zien met je. Gaat het goed? Gaat <laughs> het goed? Ja, wel een hartslag van 100, uh, 120. Alsof ik een, een start van een Grand Prix mee moet, moet maken. Dat oh, is wow. erg. Ja, ja, ja. Maar goed. Um, ik zat ja, was... klaar, hoor. Dus Ik had mijn wekker staan met de telefoon in mijn hand. Op, op, en eraan. <laughs> ja. Nou, je zit... Ja, je, je, je zit al in de uitzending, dus... dus, dus oh, oké. Okay. Ja, helemaal leuk. <laughs> ja. Uh, maar goed, uh, even over uh, de, de afgelopen week. Want ik heb uh, stiekem zitten luisteren, vinken naar het uh, programma... Ja, wat, ja. Uh, wat op maandagavond ook bij jullie in uh, Volendam-Edam uh, wordt ja, uitgezonden. Ja, leuk. En daar zat jij bij aan tafel en ik vond het een ja. aangenaam uur, eerlijk gezegd. Dus, ah, leuk. Dat ja. is gek. Ik, uh, ja. En eerlijk gezegd, was een uur te kort? Ja, want Roy en Kees die doen dat natuurlijk... Uh, ja. Bij de Love, dat is ook een lokale omroep van Edam. Ja. En die zijn nogal wel breedspraakig en hebben een enorm goede smaak Dus die zijn, kom, nou dat ken jij misschien ook wel mee, want dus kom het komt van Schipper, het is goede muziek maken en daar iets over vertellen en laten horen aan mensen. En... Dus die hebben een uur is inderdaad, kort. hoor ja, natuurlijk veel langer. Ja, ja, en dat, dat vind ik zonde. Maar ik heb het wel heel erg duidelijk uitgesproken... in de, in de ja, richting het, ja. van, van, van, ja. van de mensen ja, ja, ja. in Volendam. Maar goed, ik ben geen programmaleider van, van die omroep. Dus, dus ja, dus ik, ik heb er weinig invloed op. Ik zal je zegeningen met je aan denken. Ja, ja. dat jij dubbel zoveel tijd hebt... kun je toch meer de diepte in nog? Ja, nou ja, dat, dat gaan we dus nu ook doen... door middel van dit telefonische gesprek wat we voeren. Want ja. de aanleiding is... want ik zag het al voorbij komen... Op, ...op de sociale media. Want uh, morgen komt er een nieuwe single van je uit. Zeker, ja. ja. ja morgen is er de, de, de eerste single van mijn nieuwe plaats... ...en eigenlijk ook mijn debuutsingle als solo -artiest. Ja. Ja, even voor, voor, voordat je dat verhaal nog doet. Want, want inmiddels ben je ook gewoon druk als muzikant zelf bezig. Dat klopt, ja. Uh, want ik weet ook dat je met Ricky Cole op pad bent. Ja, dat, dat klopt helemaal. Ja. Ja, um, is dat eigenlijk ook een beetje het post-covid gedeelte? Dat alles weer een beetje mag? En, uh, Zeker. En dat nou, jullie eigenlijk... dus optredens kunnen doen? Ja, de, deze tour is een het was bedacht door Ricky om juist als soort tussentour, omdat ze speelde vaak met band en met, grote, met veel muzikanten. Mm. en nu wilde ze eigenlijk een soort kleinschalige tour opzetten. En toen dacht ze aan mij, omdat, um, omdat we hard te hebben geleiden en dan mag ik, speel ik ook een eigen liedje tijdens die tour. Mm. Uh, dus het was eigenlijk een soort in eerste instantie een idee om het tussen de lockdowns te doen, kleinschalige ja. to tours maar nou, toen waren we toch niet, wist niemand nog dat er nog een tweede lockdown kwam. Dus uh, toen hebben uh, we natuurlijk even stilgezeten weer. En nu, sinds vorige week, hebben we weer een showtje gedaan. In houten. En er komen nog wat shows aan. In en in, in kuik. En allemaal leuke kleine theaters door het hele land verspreid. Ja, dat, dat Kuik-verhaal, dat zou zomaar een, een plaats kunnen zijn waar Ethan Huis binnenkort dan ook zijn, zijn album wil gaan promoten. Dus dat oh ja, is dat zo? Ja, die gaat in, ergens in het najaar, uh, heeft hij het over. Dus uh, het zou zomaar het, hetzelfde, de, dezelfde plek kunnen zijn. Uh, wat, wat... Ja, ja, precies in Kuik is dat. In Kuik? Daar had hij het over. Ik, dus... zeggen, ik ben niet bekend met metropool Kuik, maar, <laughs> maar uh, ik kan niet wachten om erheen te gaan en met dat theater plat te spelen. Ja. Nou ja, goed, het, het, het, zou, het zou mooi wezen. Um, wat ik ook gehoord heb, is uh, dat, uh, dat je ook uh, zeer binnenkort uh, op de plek uh, uh, bent te bewonderen waar jij groot bent geworden, namelijk in Volendam. Daar ben je ook uh, live te bewonderen als het goed is, toch? Ja, ik het met uh, Van Wijk, die show. Ja, ja, Pius, daar hadden jullie ja, het afgelopen ja. maandag uh, over. Nou, grappig genoeg had ik gisteren nog een, uh, dat was geen optreden van mezelf, maar van een pianoleerling in de P10. Uh, PX in Volendam Op het grote podium mochten mijn leerlingen... een uh, kunst uh, te stellen. Mm -hmm. En ik zou er zelf inderdaad met Van Wijk volgend jaar... Um, en met Alaskas kom ik er ook nog te staan, maar dat is nog een beetje geheim, dat mag je nog niet Nou, uh, dan, dan heb ik het nu even net uh, gehoord, gaat nu het, het oor alweer <lacht> uit? Increation heeft net retweet hier. Ja, ja, ja, goed. Maar uh, dat, dat zijn dus een beetje uh, de dingen die, die op stapel staan als live muzikant. Uh, ja. Dan weer terug even naar uh, de Sunset Blues, want het, uh, volgens mij is dat ook uh, de aanleiding voor denk ik meer. Want uh, ik heb uh, ja. tussen de regels door begrepen dat, uh, dat er een EP uh, achter zit. Dat klopt, ja. Dus de EP, um, dat is eigenlijk waar ik naartoe aan het werken ben. Die verschijnt um, in oktober, november. Ik weet nog niet de exacte dagen, mm -hmm. uh, want ik wil het een release in de Rode Bioscoop. En daar ben ik nu mee uh, over aan het kletsen over de avond waarop het gaat gebeuren. En diezelfde mm -hmm. avond is dan de release. Um, en het is inderdaad eigenlijk de eerste single, eigenlijk de aankondiging van de EP die gaat komen met zeven liedjes. Dus in dat opzicht is het eerder nog een mini-album. Mm -hmm. Yeah. Dus uh, vier, vijf nummers... Zoiets? Moet ik daar ja, denken? Zeven nummers dus. Zeven nummers. O oh ja, natuurlijk. Ja, ja dat precies. zei je. Dus in een mini-album meer nog dan een EP. Ja. Een Beetje meestal vier liedjes, dan zit ja. het uh, wel iets meer, ja. Ga je er ook iets bijzonders eromheen heen doen? Uh, bijvoorbeeld uh, vinyl laten persen? Ik had, ik had iets begrepen van ja. een 10-inch uh, afgelopen maandag. Ja, dat klopt. Ja, ja dat klopt. Uh, ja, dat heb je goed gehoord. Het wordt inderdaad een 10-inch. Dus dat is eigenlijk een soort uh, ja, kleine album. Net iets groter dan een 7-inch. Dus dat zijn een A en een b kaartje ja. En een 10-inch uh, is dan... Uh, en in dit geval wordt het dan 33 en 1 derde toeren <gif> um, en dan kennen we er op elk kantje 13 minuten. Dus dat is precies genoeg voor 7 liedjes. Ja, ja dat, uh, dat is wel vrij bijzonder. Dus als men uh, ja. dat gaat kopen uh, van jou, hè, dat, uh, dat, uh, hmm. dat mini-album, uh, mini ja. dan hebben ze er gelijk ook meteen een uh, uniek exemplaar in de handen denk ik. Zeker, ja, ja, want ik ga er ook niet zo heel veel drukken. Het wordt een mooi overzichtelijke release. Ja. Die wordt uh, onder Concerto Records, dus de Amsterdamse platenzaak, de beruchte platenzaak in de Utrechtse straat. Ja die is verantwoordelijk voor, um, ja, voor, voor mijn label eigenlijk, ja. dus daar ben ik heel blij mee. En die helpt mij dus bij de distributie en bij, uh, ja, bij, het, uh, bij, de, bij het maken van de plaat van de vernieuw. Ja, want, uh, nou ja, Concerto, uh, voor de mensen, je zegt het al, Utrechtse straat, maar het is een van de weinige, um, hier in Haarlem heb je er ook uh, twee zitten, Noordend en uh, uh, ja, uh, Sounds Uw heb Uw, je bijvoorbeeld en zitten. ja. ja. Maar concerto is natuurlijk tig keer groter, maar dat dat zijn voor de onafhankelijke muzikanten is dat natuurlijk een prima middel om bijvoorbeeld een in-store optreden te laten plaatsvinden. Zeker. Ja, en concerto dat is nog eigenlijk een droom ook voor mij, want die komen er al hartstikke lang. Ik ja. heb ook, spelen, ook met Dan heb een paar instorten gedaan. Ja. En om nu dan de, de, mijn eigen release onder hun uit te brengen, dat is eigenlijk een droom die uitkomt. Ja. Um, wat is er anders ten opzichte van Deadline Line, uh, jij solo en uh, de band? Ja goed, je vraagt misschien dat er wel luisteraars zijn die ons ooit in de uitzending hebben gehoord en we zijn wel een paar keer op bezoek geweest. Ja ja, wat een, wat een nice surprise heb ik net laten horen. Dus, ja ja ja, uh, leuk. Ja. Ja. leuk. Nou, uiteindelijk heel simpel. Um, dan Online, daar, was, daar schreef ik eigenlijk al de liedjes voor in de teksten en dan arrangeerden we die samen uit en dan speelden we het samen. Ja. En dit is gewoon ikzelf die alle liedjes schrijft en arrangeert en speelt. Ja. Dus dit is gewoon mijn eigen project. Um, zonder dat ik aan iemand verantwoording hoef af te leggen of hoef te sparen. Het is gewoon 100% mijn um, visie en idee over wat ik graag zou willen maken. Aha. En met NLINE was het altijd niet zo, als een zo'n vierkoppig monster maakte. Ja. En nu uh, is, is het juist ook heel bevrijdend om iets gewoon te maken waarbij ik niet in discussie hoef of te verantwoorden waarom ik maak wat ik maak. Uh, nee. het is eigenlijk, ik vleek toevallig vanmiddag nog. Ja. Met, als, als ik, had, ik had ook een ledemaat af kunnen snijden en dat op plaat kunnen zetten. Het dus ja, ja, ja. is uh, heel persoonlijk. En de single ook die je dus zo gaat draaien is echt, komt echt uit mijn, uit mijn hart. Het is echt een stukje van mezelf dat ik op plaat heb gezet. Ja, ik wil het voor ook wel proberen, maar het is ja. nooit zo goed gelukt. Uh, denk ik Moet dat eigenlijk ook, uh, als we daar het daar dan toch heel over hebben? Want uh, ik bedoel, je, je, de laatste keer dat je hier in de studio was, uh, toe, was het uh, vaderschap aanstaande. Dit gaat daarover natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Uh, ja. ja, precies. Dit, eigenlijk, dit noemen we de Sunset Blues. Het gaat over het idee dat er eigenlijk, het gaat dus over een ondergaan. En tegelijkertijd ook over, het, gaat, het nummer gaat niet over een zonsondergang. Zon zon zon daar ga ik de ja. meter mee voor. Voor het feit dat er, de, dat, je, dat er een nieuwe deur open gaat. Mm -hmm. Inderdaad. Ja. Maar eigenlijk, niet, niemand kan je uitleggen hoe dat nou precies werkt en wat er gaat gebeuren. Uh, dus die onzekerheid die daarbij komt kijken. En het moment waarop mijn vriendin tegen mij zegt: van Hé, hey, ik heb een nieuwtje voor je, uh, ik ben zwanger. Ja. Daar gaat het nummer eigenlijk over. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, toen ik hem uh, afgelopen maandag uh, voor het eerst uh, hoorde, uh, ik zat dan toch. toch toch met, met een brok in mijn keel zat ik er naar nou te luisteren. Ah, en ik denk, denk ik, ja, ja dat dan dat heb wein. je toch, toch iets uh, weten bewerken, stellig. En dat, dat, dat is denk dat is ik goed. altijd dat het doel doen. van de muzikant, ja. <laughs> denk ik. Ja, um, ja uh, we gaan ook even kijken of we je nog ergens voor die tijd, uh, voor de release, nog hier, uh, hier uh, in de studio uh, kunnen strikken. dat zou ja, uh, heel leuk zijn. Ja, te gek. Dus dat, uh, dat moet allemaal een beetje passen in het uh, schema met uh, optredens uh, tussendoor. Dus dat uh, gaat helemaal... Zullen we maar gaan draaien, Paul? Want ik uh, denk dat ja. dat uh, wel... Uh, en, en laat me vooral weten wat de luisteraars vinden. Want jullie hebben zo'n live tweet systeem, toch? Ja, een stream, of, uh, een stream, maar... Um, ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar als mensen reageren. Nou ja... Het uh, is de primeur we, we, eigenlijk. Het <laughs> de tweede primeur. Tweede primeur, ja. <laughs> ja, want hij komt morgen pas uit. Morgen Je, komt hij uit. Ja, uh, de eerste uh, waren de vrienden uh, Roy de Smet en Kees Meijzer die uh, mochten draaien. Ik ben nummer twee, maar dat vind ik helemaal niet erg, want uh, <laughs> dat verdienen die jongens wel. Uh, Paul Bond met zijn nieuwe Sunset Blues.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 Change is so fast. Dat was even een gesprek afronden buiten de uitzending. En dat had alles te maken met deze single. Paul Bond met Sunset Blues. Uh, ik zou mijn gast even weer deze kant op willen laten komen. En Het is de bedoeling dat daar dus een mini-album aangekoppeld is... wat je net hebt kunnen horen... En de mensen die geïnteresseerd zijn in een mini-album... Uh, die hebben dan ook gelijk iets, iets unieks in handen... want het is een 10-inch. Is dat iets voor jou bijvoorbeeld? Uh, we Gaan ze echt een uh, vinyl maken? Paul uit. gaat, een, uh, ja. gaat uh, op vinyl een, uh, een, een, een 10-inch uitbrengen. Uh, dus ja, dat is wel ja. mijn droom. Ja? Ja, nee, zeker. Maar ook zoiets. Ook een 10-inch. Ja. Een beetje uh, lekker apart. Ja, joh. Want uh, kijk, een 12-inch, uh, dat kent iedereen. Hè? Dat ja. Is, uh, ja, natuurlijk. We hebben de disco klassiekers die werden alleen maar op 12-inches albums zijn van dezelfde lengte ja. en dit ziet er net een beetje tussenin. Ik heb uh, thuis heb ik uh, geloof ik ook uh, nog ergens in de verzameling die ooit van mijn vader en mijn moeder is uh, geweest, ook een 10 inch ergens liggen. Dus, uh, dus het is wel een uh, apart uh, afmeting. Ja, het is wel apart formaat. Maar je kan ja. er net volgens mij zes nummers, dan denk ik... op kwaadde, Zeven. 7 kwaadde... heeft bepaald het uh, over. Dus zeven, uh, oh, ja. Ja. Als je hem op 33 toeren... dan. Ja, dan, ja 33. Ja. Dan uh, moet het uh, lukken. 13 ja. minuten aan beide kanten. Ja, maar het is toch tof dat die, dat die jongens gewoon met vinyl bezig zijn. Dat is toch gaaf. Ja, uh, Is dat ook nog iets uh, wat jij zou willen? Ja, dat zeg ik. Dat is gewoon wel een droom. Maar het is gewoon heel kostbaar. Weet ja. je? Tegenwoordig met die... Mm, ja, CD's worden ook natuurlijk verder niet voor, gekocht of verkocht, maar dat is allemaal nog te, te doen. Maar ja. als je dan denk ik nieuw wil laten produceren, ben je denk ik wel 1700 euro voor 100 exemplaren minimaal. Dus je kostprijs ligt al zo hoog. Ja. En dat uh, is het jou op dit moment eigenlijk niet waard, omdat. Uh, ja, te het is wel, wel waard, maar je moet het ook het geld natuurlijk wel dan ervoor hebben. Dus dat zit, zit wel bij mij. Eigenlijk wil ik dat wel ergens volgend jaar gewoon een keer gaan doen. Ja. Oké. Okay, nou. Dus, dus uh, het, het, het staat wel, het wel op het uh, ja. op het lijstje. Het staat op het lijstje. Ja. Nou, Oké. Okay. Ja. Uh, maar goed, uh, zover is het natuurlijk nog niet. Nee. Um, ja, je, bij het telefoongesprek van een aantal weken geleden zei je van ja, ik moet het klein houden. Uh, Peter, die zit hier natuurlijk ook uh, in, in de studio, maar. Jij vertelde toen in dat telefoongesprek en dan wilde, je er, weer, uh, wilde er weer iets bij. Maar, uh... Ja, wat ik zat te vertellen: van ik, ja. ik ben natuurlijk, je kent me van Nexus Shape, het ja. is heel elektronisch. Er zit ja. van alles bij als je het uit gaat kristalliseren. Ik denk dat er soms wel wel 40, 50 tracks naast elkaar lopen. Ja. Ik ben natuurlijk heel erg geneigd, geneigd om er van alles bij te gaan gooien. Ja. En aangezien ik akoestisch wil gaan of eigenlijk aan het optreden ben... Ja. moet je natuurlijk ook wel de platen een beetje maken... een beetje maken zoals je hem ook gaat spelen. En dan mm. mag wel wat afwijken. Maar ik had meteen begonnen de nummers weer in mijn vol te produceren. Dit ja. is de nummer Drunk, daar had ik alweer een... op de tafel gingen maken En ik ja, pak ja, ja. er alweer van alles erbij. Dus ja. Maar een beetje, Ja. Toen werd ik een beetje van Is dat wel de bedoeling? <laughs> ja Want daar, daar zit hij. Hè? Hij uh, vloot je terug, geloof ik, toch? Of niet? Ja, ja, ja min ja. of meer wel natuurlijk. <laughs> ja, ja. Ja. Zeg, dat is niet de bedoeling. Uh, nee, uh, je moet wel een beetje gaan, gaan doen wat, je wat ik straks ga verkopen, dacht. Ja. Uh, zegt ons manager. Ja. <laughs> uh, ja, tussendoor een beetje de boel in de gaten houden. Maar ja. uh, ik kan me toch niet, uh, als ik jou zo hoor... zou het wel eens zo kunnen zijn... je hebt ze toch gemaakt voor dit album... Mm -hmm. Wat is er op tegen om straks uh, bijvoorbeeld dan alsnog. eens even te laten horen. hoe ze dan uh, in jouw hoofd uh, gaan klinken. als het groot moet, uh, moet zijn? Ja, nou dat is, daarom is zo'n 10 Inks wel leuk. Want wat ik eigenlijk wil gaan doen. Ik, ik, mijn, mijn planning is om vijf uh, singletjes van het album af te gaan halen. Mm -hmm. en ergens de vierde of de vijfde gewoon een speciale mixen met dan inderdaad ook gewoon van een zo'n single die klein is, dan ook gewoon het grotere maken. Ja, oké. Okay. En misschien of één of twee nummers op het album om een beetje de balans erin te brengen. Dus dat gaat wel gebeuren, ja. maar ik moet me wel in gaan houden. Ja, ja, ja. ja. ja. ja ben jij dan uh, toch uh, ook zo'n type die dan... Oh, dat vind ik ook nog leuk. Dat wil ik er ook bij hebben. Ja, dat, dat, dat, dat, ja, ja. ja, ja, ja. Dus... Uh... Ja, nee, wat met drunk had ik ook dat vertelde je. Ik had hem uh, echt helemaal volgegooid. En ja, toen ben ik eigenlijk toch ben ik weer opnieuw begonnen. Dat ik dacht van nee, het moet toch kleiner. En ik ja. ben hem helemaal weer opnieuw op gaan nemen. Dus zo, zo ben ik het ook. Dat, weer is niet. dat uh, toch lastig dan? Uh, dat, je die, dat je die knop om moet zetten? Ja, ja ik denk ik wel, maar ik kan, ik kan het ook heel makkelijk. Ik ben wel iemand die ook heel makkelijk nummers in de prullenbak kan gooien. Mm. Of als ik het gevoel heb dat het niet goed is om gewoon weer opnieuw te gaan beginnen. Als het niet goed is, is het niet goed. Dan begin je gewoon weer opnieuw. Dus dat vind, dat vind ik niet zo moeilijk. Hm. Ja. Uh, we gaan nog even muziek uh, draaien. Uh, Circle of Blame van Aion. Paul had het uh, net over bijvoorbeeld de rode bioscoop. En deze Aion heeft uh, destijds haar EP gepresenteerd in diezelfde rode bioscoop. En een van die mooie nummers die daarop staat... is The Circle of Blame. En zo zaten er uh, twee uh, nummers stiekem uh, verwerkt. Ja, hij loopt wel weer weg. Maar je moet toch even op je crane blijven zitten. <laughs> Want uh, ik had het even over uh, twee nummers... Uh, die iets te maken hebben met een label. Namelijk het uh, King Forward Records uh, label. Want dat uh, is het uh, label waar uh, Aion uh, in eerste instantie... haar nummers heeft uitgebracht. Uh, maar deze rol Half High, doet dat ook. En het uh, leuke nieuws is dat hij over drie weken hier weer live gaat spelen. Dus uh, Rohalfheit komt uh, ook weer terug. Iets meer dan een jaar heeft tussen gezeten. Wie wel precies, uh, precies uh, een jaar na dato ook hier langs gaat komen is ons vriend de burgemeester David Molenburg. Want dat is een uh, liefhebber van uh, muziek met een rafelrandje. En die komt ook 5 augustus gaan we weer een beetje ouderwets dat allemaal weer een beetje bij elkaar graaien. En wellicht, als ik dan nog iemand zo gek kan krijgen die ook nog live meespeelt... Nou, dan uh, wordt dat helemaal een uh, vet uh, programma. Maar dat uh, is nog even toekomstmuziek. Um, Adrian, ja. want uh, we zijn uh, bijna aan het uh, eind uh, gekomen. Hoe ben jij eigenlijk de lockdown doorgekomen? Ik, ik heb eigenlijk niet zo heel veel meegemaakt van, uh, van die hele lockdown. Voor mij is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Nee? In mijn werk niet. Ik, ik zit in de buitendienst. Wij konden toch gewoon uh, mm. kon toch op pad gaan. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel van gemerkt. Uh, Het enige wat je uh, hebt is bijvoorbeeld... Uh, ik zal hem even laten zien. Ik heb hem nog. Dit... Ja, hem hem Oh ja, dat, dat, inderdaad. Dus dat vermalen uh, tijden. Wat is dat ook alweer? Ja. Mondkapje. Mondkapje. <CH dropped> ik ben hem al bijna weer vergeten dat we dat Ja, ik heb, ik heb hem nog wel. Um, maar wat, het was ook. Vond je het niet raar de eerste keer dat je hem niet meer ophoeft in de supermarkt? Was toch uh, raar? Nee, hè? ik heb er niks van gemerkt. Want uh, het was gewoon bam. Ik ga gewoon. <ginter laughing> eeh, ik had er niet eens meer erg in. Nee, Elighten. nee. Gewoon nee. niet? Sì, nee. Ik, eh, ik, ik, ik, ik, eh, het is gewoon naadloos. Hup. Oké, okay, dat vind ik ook ik, ik, ik nee, Ik had er geen moeite mee. Ja, dus maar ik zou ook nu geen moeite hebben als Hugo volgende week zegt... nou, je moet hem weer op. Dat doe ik hem gewoon weer op. Is dus ja. dat is uh, net zo makkelijk. Ja. Ja. Nou, maar dat heb ik dus wel meegekregen van die lockdown. Als je dan zegt, wat heb je dan wel meegekregen? Dat is natuurlijk gewoon de mondkapjes. En ja, dat, ja. dat is natuurlijk wel een heel groot impact ja. geweest. Uh, maar muzikaal gezien had het voor jou ook... Nee, nou kijk, en... ik... ik ik zat er ook wel binnen. Ik heb ook thuis gewerkt. Ik heb wel, dat zei je ook aan de radio. Ik ben wel nummers gaan schrijven in de lockdown. Dus ik moet natuurlijk wel eerlijk zijn. Dat is wel weer begonnen. Ik denk dat iedereen... Dat is, dat is wel trouwens leuk. Want ja. ik, neem, ik neem thuis altijd op. En ik heb mijn album al mijn vocals... na acht uur thuis gewoon opgenomen. Normaal in de straat rijdden, reden er natuurlijk allemaal auto's voorbij. Niet. Je, niet. Ik heb zo heerlijk rustig op kunnen nemen. Ja. Dus je hebt niet echt even zo'n, hoe noemen we dat, zo'n snelheidsmaatje van 30 km per uur. Je kent dat wel voor, voor kinderen. Dat, dat staat er zo'n. Dat had ik niet nodig. Zo'n verkeersmaatje die dan zegt, nodig. je moet van het gas af. Maar nee, dat was nou niet nodig. Niet nodig gehad. En ik, ik merk nu dus, je, je hoort wel dingen, maar nu. Ja, net ja, de rumoeriger. Gewoon, gewoon lekker uh, ja. rust was het. Ja, ja. Ja. Um, je moet weer straks terug helemaal naar Hengelo? Of, ja. uh, helemaal naar Hengelo? Ja, ja helemaal. Dus, uh, gewoon twee uurtjes rijden, dan ben ik er hoor. Oké, okay, dus, uh, dus voor middernacht uh, ben jij wel, uh, wel thuis? Om, ja, dat lukt wel. Net over twaalf, denk ik. Ja. Oké, okay, okay. dus dat. Uh, maar Zij hij, hij, gaat, niet, hij gaat niet mee, hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, nee. Ik, ik denk dat het iets later wordt. Ik moet Peter even terugbrengen en dan ik uh, ah, ja, ja. naar de. Ja. Ja, ik, ik rij veel over. Is het, uh, is het uh, daar ook uh, prettiger werken uh, in Hengelo? Of nou, voor jou ook als muzikant? Of is dat uh, toch anders? Weet je, het grappige is We ook wel weer dat ik toch heel veel hier zoek ofzo. Ik ben toch natuurlijk hier geboren, ik ben een westerling en. Ik zoek toch, uh, ja, ik heb qua muzik muzikaliteit en mensen, heb ik daar niet zo'n netwerk hoor. Nee. nee. Ik ga erheen en ik ga er weer, ga er weer weg. Dus, maar qua werken, ik moet wel zeggen, het is een stukje, stukje rustiger in het Oosten. Ja, ja, ja. Maar dat geloof ik dat is ja. wel lekker. Veel borst, veel groen. Ik vond het hartstikke leuk dat je hier geweest was. En uh, wellicht uh, horen we binnenkort van je als het gaat om het album. Dankjewel. Goed, dat was hem Adrian Kraft. Uh, de, hij was uh, hier uh, de gast. Uh, ja, en uh, dan betekent dat we dus uh, live gaan afsluiten. Volgende week zijn, zoals uh, gezegd, de Arters. zo'n band uit Amsterdam, Schuine Streep, Rotterdam. Hoe verzinnen ze het? Maar het is toch echt zo. Uh, en die komen dan hier, uh, ja, min of meer een, <coughs> een onderdeel uh, laten horen van hun tweede album. En uh, dat is volgende week. Wij sluiten af met uh, Alexandra. En uh, die gaat het uh, doen tot aan het uh, nieuws van 10 uur. Ik weet niet of ik helemaal uitkom. Maar dan hebben we altijd uh, nog vriend Max van Remmerden Met zijn 4 seconden en 5 seconden songs. Ik zeg tot volgende week. Dag. I don't know about you. But I feel voel like I'm having a crisis. And all these big ideas. Have floated up to the ceiling in here.